Katrien Straatman met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag krijgt een nationaal monument voor de herdenking van de slachtoffers van de genocide in Srebrenica. Burgemeester Van Zanen zegt dat gezocht wordt naar een plek voor zo'n monument. Den Haag reageert hiermee op een verzoek van overlevenden van de genocide in de voormalige moslimenclave in Bosnië. Vandaag is het 25 jaar geleden dat Srebrenica door het Bosnisch-Servische leger werd ingenomen. In de dagen daarna werden meer dan 8000 moslimmannen vermoord. Vanmiddag is er een herdenking op het plein in Den Haag. In Srebrenica is de herdenking vanochtend al begonnen. In India is het aantal coronabesmettingen afgelopen drie weken enorm snel opgelopen. Dat zegt het Amerikaanse John Hopkins University. In India zijn nu meer dan 820.000 geregistreerde besmettingen. Er zijn ruim 22.000 mensen overleden van wie bekend was dat ze corona hebben. In Servië zijn bij demonstraties tegen de regering van president Vucic voor de vierde dag op rij rellen uitgebroken. In de hoofdstad Belgrado proberen honderden mensen het parlementsgebouw te bestormen. Ze zijn boos over de manier waarop Vucic de coronacrisis aanpakt. Rond de verkiezingen vorige maand liet hij de strenge coronamaatregelen los om ze daarna weer aan te scherpen. De Britse oud-voetballer Jack Charlton is overleden. Hij speelde zijn hele loopbaan voor Leeds United. Hoogtepunt in zijn voetbalcarrière was het winnen van het wereldkampioenschap in 1966. In 1973 werd Charlton trainer, onder meer van Middlesbrough en Newcastle United. Daarna was hij tien jaar bondscoach van Ierland. Onder zijn leiding bereikte Ierland de kwartfinales van het WK in 1990. Jack Charlton was al enige tijd ziek. Hij was 85. Het weer, periode met zon, maar er trekken ook wolkenvelden over. En lokaal kan er een bui vallen. Het wordt 18 tot 21 graden vanmiddag. Morgen is het de hele dag droog en ook dan schijnt nu en dan de zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 weer terug bij Goedemorgen Zandvoort. Dit is het tweede uur en u heeft net geluisterd naar de Proclaimers met I'm Gonna Be en het nummer waarmee we eindigden in het eerste uur. Dat was Smokey met Needles and Pins. Ja, het is een uh, bijzondere tijd ook voor Zandvoort, maar we staan niet stil en uh, we passen ons aan en ook uh, de uh, marketing Zandvoort, uh, city marketing, uh, heeft zich aangepast. Wij hebben, als het goed is, Lana Lemmens aan de telefoon. Goedemorgen, Lana. Oh nee, het is Goedemiddag nu, sorry. Ja, ik moet even ja, wennen ja, ik... aan uh, het gesplitste uur van de ochtend en de middag. Ik ook, hoor. Ja. Oh, ja. Goedemorgen, Zandvoort. Het is nu een soort van Goedemorgen en Goedemiddag. En Goedemiddag, inderdaad. Ja, ja, um, ja jullie hebben deze week uh, een nieuwe programma gepresenteerd... Hè, voor de komende maanden. Maar dat kon niet meer in de krant komen... want het was, uh, nou ja, op het randje, zeg maar... Uh, wat is er gebeurd de laatste maanden? Ja, uh, ja jeetje, wat is er ge gebeurd? Uh, eerst uh, word je ineens wakker in de keiharde werkelijkheid... dat we van uh, maanden keihard werken aan, uh, aan, de, aan de Formule 1... en aan de sitepens van de Formule 1. Nou, dat dat ineens niet meer zo is. Ja, vervolgens vertel je aan mensen... kom maar even niet naar Zandvoort. Terwijl je normaal het vertelt... Uh, kom alsjeblieft uh, met z'n allen naar Zandvoort. Uh, ja, en dat is natuurlijk de eerste paar weken. En dat is ook een stukje motivatie, hè? want er was genoeg werk. Wil, er zijn alle dingen die je al heel lang zou moeten doen, maar niet deed. Dus er was genoeg werk voor ons allen. Maar het was ook wel een stukje motivatie en de weg zoeken naar wat doen we dan eigenlijk nu nog. Maar waartoe zijn wij nu nog op aard? Nou ja, gelukkig uh, zaten we snel alweer in de actiemodus. En waren we nou ja, in eerste instantie even aan het vertellen hoe mooi Zandvoort uh, digitaal te beleven was. En vervolgens al heel snel... Uh, nou, als ik naar mezelf kijk, hè, zat ik in de werkgroep uh, in Zandvoort, uh, de werkgroep Formule 1,5. Uh, die erop gericht was om te kijken hoe kunnen we Zandvoort uh, zo coronaproof mogelijk maken. Maar ook op landelijk niveau zat ik ook in, uh, in werkgroepen met de hele Nederlandse kust. En uh, waar, waar eigenlijk ook aan een hersteloffensief werd gewerkt voor, voor het hele Nederlands toerisme. Uh, in Noord-Holland met z'n allen zijn we heel sterk verenigd. Hebben we gekeken naar wat voor campagnes kunnen we doen om het toerisme te veranderen. ...toch wel weer op gang te brengen. Ja, en nu uh, zijn we natuurlijk gewoon gelukkig... ...wel weer um, toeristen aan het ontvangen. En daar hebben wij dan ook een campagne inderdaad voor bedacht. Uh, de Beach for Sharing campagne. Uh, en ja, daarin proberen we zoveel mogelijk mensen duidelijk te maken... ...dat Zandvoort heel veel ruimte heeft. Genoeg om te delen. Genoeg ruimte om te delen, maar ook genoeg leuke dingen om te delen. Uh, en zodat je hier dus gewoon nog steeds heel erg leuk, maar vooral ook veilig naartoe kan. En ja. uh, dat is toch in deze tijd wel... Um, uh, ja, iets waar mensen wel graag uh, zekerheid over hebben... alvorens zij een keuze maken... tot waar gaan wij naartoe op vakantie. Ja. Ik, ik, als ik zeg de vier elementen? Ja, dan zeg ik uh, uh, inderdaad... Uh, het strand, uh, de duinen, het circuit en ons, uh, en ons dorp. Dat zijn wel de vier kernen die wij uh, graag... Uh, ...onder de aandacht brengen. Uh, en die hebben dus ook heel veel ruimte. Uh, natuurlijk uh, moeten we kijken naar op wat voor manier en op wat voor manier dat verantwoord gaat. Op het moment dat iedereen tegelijkertijd bedenkt, we gaan naar antwoord, ...dan moeten ze ook nog in die trein stappen of met z'n allen tegelijkertijd terug ook. Dus er zijn echt nog wel daar op dat vlak wat uitdagingen. Maar uh, ik heb echt wel mensen gesproken die zeggen ...hoe nou, het is veel te druk op het strand. Nou, uh, als je vanaf de zijkant een foto maakt, dan lijkt dat misschien zo. Maar maak vanuit de lucht een foto en dan zie je dat je denkt... ...hé, hey, mensen houden echt wel goed afstand. En dat kan dus ook. We hebben gelukkig de ruimte. Yeah. Dat zien we dus ook hè, als ik bij mijn collega's praat van andere kustbestemmingen. Dan zien we ook dat het populair is. Als ik met mijn collega's van Amsterdam praat, die hebben echt... Ik bedoel, Zandvoort heeft het zwaar, maar heeft weer een stukje perspectief. In Amsterdam gebeurt er helemaal nog niks. Uh, dat komt deels door, door hun doelgroep. Hè. Dat komt natuurlijk verder weg vandaan en kan dus ook nog puur niet reizen. Maar mensen maken ook bewust een keuze om naar de kust te gaan. En uh, ja, dat is ons geluk. Maar daardoor moeten we wel goed kijken dat we het met z'n allen ook goed verdelen. Ja. Uh, ja, dat kan gelukkig. Is het zo dat uh, zeg maar de mensen die contact zoeken met het VVV... Hè, want uh, dat is natuurlijk een onderdeel van uh, wat jij doet... Uh, dat, dat mensen dan ook heel specifiek vragen van, hoe kunnen wij op een veilige manier uh, naar Zandvoort komen? En, en is dat dan een combinatie van de, de gastgevers, hè, of tenminste de, de mensen waar ze gaan logeren? Of, of is dat los van elkaar? Nou, dat is zeker, maar het is wel grappig want we hebben eigenlijk in die hele periode wel vragen gehad, ook wel mensen dat je denkt, onder welke, onder welke steen zit jij? Uh, want er is corona, maar dan heb ik het over vier maanden geleden dat Duitsers vroegen. Kan ik ook gewoon naar Zandvoort komen? Kunnen we gewoon... Uh, mag bij jullie wel alles? Nou, bij ons is er ook corona. Dus bij, nee, dat kan niet. Uh, ja, dus dat was wel echt een uitdaging voor ons. Uh, maar nu merk je dat mensen gewoon wel... Zeker weer naar een hotel durven. Het was in het begin nog wat spannend dat mensen het nog eng vonden om bijvoorbeeld Airbnb te doen omdat je dan uh, uh, ja dat mensen toch dachten, nou een hotel, daar is het wel goed geregeld. Hè? Dat is professioneel. Maar Airbnb is bij iemand thuis. Is dat dan wel coronaproef, wordt er wel goed schoongemaakt. Maar dat zie je gelukkig nu uh, dat mensen die angst ook wel voorbij zijn. Maar je ziet natuurlijk nog steeds wel dat er mensen zijn die het eng vinden om nou, in de trein te stappen of gewoon naar een horecagelegenheid te gaan. Ja, en daarom proberen wij middels campagnes duidelijk te maken... dat het echt ook op afstand kan. En dat er ook echt daar in rekening mee wordt gehouden. Jezelf, je hebt een hele grote groep, die zijn. wil heel graag. Ja. Hè? Die willen gewoon al hele tijd en die, die durven ook weer. Ja, en je hebt een groep die vindt dat nog wel spannend. En vandaar ook onze campagne, uh, die is dubbel. Gewoon om te laten zien hoe leuk Zandvoort is... maar ook echt wel om te laten zien dat de afstand er is. En dat, en dat doen we dan op een, op een grappige manier... Um, maar ja, dat is wel ja, de belangrijkste boodschap. Het kan. Het kan. Um, ja, het, het kan en, maar, en het is ja, ja, voor de ene dan voor de ander, hè? Ja. Ik, ik kan me wel herinneren dat in het begin zeg maar, van de lockdown eh, dat wij dachten: van nou, nu kan er gewoon echt niemand komen dat er toch Duitsers waren die deze kant op eh, kwamen. En ik dacht: van waar nou moeten die mensen dan slapen? Hebben die een eigen huis hier of zo? Of, of, of hoe, hoe, hoe werkt dat? Dan Hebben jullie dat daar. Ik ben uh, geweest, hè? Ehm. Um, de hotels roepen ook niet dicht. Centerparks is dicht gegaan, maar dat is eigenlijk een eigen keuze van het moederbedrijf van Centerparks geweest. Uh, en wat je ook zag, was dat er mensen, en dat snap ik ook wel, en dat werd natuurlijk door zantwoorders wel af en toe uh, kritisch bekeken, maar uh, en daar heb ik nog niet eens over Duiters. Duiters kwamen er niet zo heel veel hoor. Want dan moesten ze ook als ze terugkwamen weer in quarantaine. Maar wat je ook gewoon zag, ik had ook contact met Curious... die hebben natuurlijk hartstikke mooie huisjes ja ...gezinnen uit Amsterdam... ...die normaal gesproken driehoog achter zitten... ...die daar dan een week zaten... ...en daar dan gewoon vandaan hun kinderen les gaven... Uh, uh, ...zelf overdag aan het werk waren... Maar dan wel de ruimte hadden om tussen de middag of s'avonds avonds lekker even over het strand te gaan wandelen. Dat zag je natuurlijk ook gewoon gebeuren. Ja, ja en dat kon ook gewoon op een verantwoorde manier. Als je, als je verantwoord, verantwoord gedroeg... dan kon je best creatief zijn en het op een goede even. manier doen. Ja, dat is ja, absoluut zo. Wij wonen hier zo. natuurlijk wel enorm luxe. Hè? Dat is denk ik nog duidelijker geworden als je dat niet al besefte. Is dat volgens mij in coronatijd wel duidelijk geworden... Uh, we hadden de luxe dat we niet een complete lockdown hadden. Dus we mochten allemaal gewoon naar buiten. Ja. Ik denk dat, dat Hal Zandvoort eigenlijk nu pas ontdekt heeft hoe mooi we wonen. Ik, ik kijk naar mezelf. Ik bedoel, ik wist dat natuurlijk wel. Want ik verkoop het de hele dag. Ja. Maar ik, ik, ik deed, deed daar weinig mee. En sinds dat, dat corona is uitgebroken, wandel ik elke dag minstens anderhalf uur. Ja. Uh, en dat probeer ik ook vol te houden. En zo hoor ik zoveel andere mensen om me heen die ook zoveel van de natuur zijn gaan genieten. Dus... Ja, dat, dat, ik denk dat we um, ons heel erg rijk mogen uh, rekenen. Ik uh, denk altijd uh, wanneer ik weer uh, terug het dorp in rij, wat ben ik een rijk mens. Want nou ja, ik ook zeker. Want de zee en, en het strand inderdaad... en, en, en in de tijd van, uh, van dat de mensen er zeg maar, niet zo heel veel mochten... en dat er geen horecagelegenheid open was... was er in ieder geval altijd die prachtige zee... en het strand en de duinen. En uh, ja, dat wordt weer gewaardeerd voor, door de mensen, denk ik, nu ook weer... Maar echt, hè? ja, ja. <laughs> um, wat, wat is uh, zeg maar het, speel, het de speel nu van jullie activiteiten? Wat, wat, wat is waar jullie het meeste op focussen? Nou ja, dat, um, eigenlijk anders dan normaal. Normaal gesproken zijn we, doen we in juli en augustus geen campagnes. Want dan is Zandvoort qua hotelbezetting toch wel vol. En dan is het eigenlijk een beetje zonde om campagnes te doen. Nou, nu doen we dus wel die beach for sharing campagne. Dus daar ligt de focus op. Ja, normaal gesproken zijn we druk met allerlei evenementen... die we dan doen in het najaar of in het voorjaar. Nou, dat, dat is wat minder nu natuurlijk. Al zijn we wel van plan om in oktober de wildmaand alsnog te organiseren. Want er is genoeg wel mogelijk. Hè. Uh, zandsculpturen gaan in het thema uh, Zandvoort Coast Wild. Dus eigenlijk uh, wordt daar ook wel aangewerkt. Uh, ja, en de focus is natuurlijk ook weer op de langere termijn. Wat gaan we dan doen campagne voor het najaar ontwikkelen, die is ook belangrijker dan ooit. Kijk, die zomer hebben wij natuurlijk toch nog wel de luxe dat er mensen zijn... Uh, hè, wat, waar we het net over hadden, die toch gewoon heel graag naar de kust willen. Ja. Um, maar ja, meer dan ooit hebben we dat naseizoen ook nodig voor alle ondernemers... om um, een heel zwaar jaar te kunnen overleven. Dus ja, we zijn nu wel bezig met het uitwerken voor de campagne voor het najaar... Um, zitten daar ook dingen in. Uh, die, die, kijk, dat, die zand uh, uh, dat is natuurlijk prachtig. Hè? Dat, dat blijft natuurlijk ook heel lang staan. Dat vind ik ook wel heel mooi dat dat kan. Um, zijn er ook nog activiteiten die al een beetje vooruitlopend... op het feit dat er misschien net even iets meer mag straks uh, op touw staan? Staan er dingen op touw? Nou, we zijn nu bezig met het uitwerken van het programma... voor die hele oktobermaand. Uh, en daar zullen we alles kritisch bekijken van ja, is het wel of niet logisch dat dat kan. Uh, maar dat is, daar zijn we, normaal gesproken waren we daar nu al veel verder mee geweest, maar dat hebben we heel lang uh, ja, gewoon stilgelegd, omdat we echt niet wisten welke kant het op zou gaan natuurlijk. Ja. Dus daar kunnen we nu mee beginnen. Dus daar, ik kan nog niet zeggen dan, ja, we hebben altijd wandelingen. Dus ja, die zijn natuurlijk buiten, dus dat is sowieso geen probleem. Uh, onze wildwandelingen, wildwandelingen. Maar er, er zijn ook. andere, andere activiteiten. Uh, maar wat dat precies gaat worden, dat, dat, dat kan ik nu nog niet zeggen, want dat gaan we nu uh, eigenlijk uitwerken. En dan zullen we kijken wat er ook mogelijk is. En er zullen sommige dingen zijn waarvan we denken, ja, gaan we daarop gokken of laten we die dit jaar maar achterwege. Ja. Uh, ja, er zijn natuurlijk want... heel veel festivals die niet doorgaan. Het Chanticore Festival uh, gaat niet door uh, dit jaar. Um... Er zijn natuurlijk heel veel dingen die dan in de zomer... de, de aardappelschilwedstrijd, uh, om maar even wat te noemen... dat kan natuurlijk ook niet uh, doorgaan. Dus verschuift dat dan gewoon door naar volgend jaar? Of denk je van nou, ik weet niet of dat dat nog terugkomt? Nou, bij, bij die evenementen durf ik het je niet te zeggen... want daar ben ik natuurlijk niet de organisator van. Dus dat, dat weet ik niet. Uh, wij, wij hebben dan de wildmaand, die gaat wel door. En er zullen misschien wat individuele activiteiten in zitten... die we laten, laten schieten dit jaar... Ja, um, bijvoorbeeld de Pride. Ja, dat zou normaal gesproken een groot feest zijn. Dat gaat niet door. Maar die hebben wel een oproep gedaan naar alle ondernemers. Van joh, zorg ervoor dat in de dagen dat normaal het grote festival zou zijn geweest, er wel aankleding is. En misschien een roze moorkop of een roze tompoes of, of, of zoiets. Of een regenboog tompous, whatever. Ja, ik heb gehoord uh, dat dus er op het gasthuisplein uh, iets uh, georganiseerd uh, gaat of, worden. Volgens mij wordt er een bingo georganiseerd. Een gehoord bingo, gehoord. ja. ja. Ja, en ja. een barbecue uh, op het plein uh, in Daar de, de pride-sfeer. Er komen natuurlijk wel creatieve oplossingen vanuit ondernemers. Maar ja, de grote festivals zullen deze zomer er niet zijn. Ja, en in het najaar, los van of het wel weer mag of niet... zit je natuurlijk altijd met het verhaal dat het dan ook wel weer wat weersgevoeliger is. Ja. Um, dus ja, dat zullen we zien. Sommige dingen zullen helemaal niet doorgaan. Sommige dingen zullen in het jaar verplaatst worden. En sommige dingen komen hopelijk in 2021 gewoon allemaal weer vol terug. Maar ook dat, ja, ik kan niet in de toekomst kijken. Dus we moeten nee. het gewoon doen met wat we nu weten. Oké. Okay. Nou, uh, je hebt in ieder geval genoeg te doen en uh, genoeg uh, te werken. En ook nog genoeg om te ontspannen, hoor ik. Elke dag een goede, lange wandeling is Zeker. erg goed voor de mens. Dus uh, volgens mij gaat het helemaal goed komen. Ik dank je wel voor je gesprek. En ik wens je veel wijsheid en sterkte de komende tijd. En we gaan naar muziek luisteren. En ik ga straks vertellen wat dat was. Oké, okay, dank je wel. Jij ook Bijna bedankt. Dag. dag. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen.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 1983 toontje lager met het nummer: stiekem met je gedanst. Hoe oud was jij toen? Pardon. Hoe oud was jij toen? In 1983. Ja. 20. 20, ja ik was 19. Nee hoor, ik was 30 toen. Sorry, grapje. Oh, vandaar dat we elkaar nooit tegenkwamen. Toen. Nee. <laughs> um, het uh, volgende onderwerp is uh, D66. En we hebben uh, zometeen een gesprek met uh, Michiel. En um, Michiel. Ik ben, even, Herms, ik ben even zijn naam kwijt. Dat komt een beetje door Michiel en Michel. Um, als het goed is, hebben we Michiel aan de telefoon, klopt dat? Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag uh, Michiel. Nou, D66 zit weer in het college. Ja, klopt. En uh, ja, jullie hadden natuurlijk geen wethouder meer, want jullie vorige wethouder, Gerard Kuipers, die, uh, die, die, die vond het wel welletjes na zoveel jaren. Um, ja. Spreek je die nog wel eens? Uiteraard. En wat vindt hij van deze keus? Nou, natuurlijk uh, uiterst verstandig en heel goed. Ja, want ja. Nou, ja, jullie hebben natuurlijk op een gegeven moment de advertentie uh, geplaatst... want dat is jullie procedure als jullie geen interne uh, kandidaat hebben... maar het was vrij snel rond. Het ja, heeft echt klopt. maar een paar weken geduurd. En ik kan me herinneren uit uh, vorige periodes... dat bepaalde partijen een wethouder uh, zochten. Dat duurde maanden en maanden. Maar dit was pas ja. twee weken of zo? Nou, nog niet eens. Ik denk vier dagen, zo'n ja. beetje. Want uh, was hij de enige kandidaat dan? Nee, nee. We hebben echt uh, heel veel kandidaten gehad. Uh, en uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om uh, met drie te spreken. En uiteindelijk is, uh, is Raymond dat geworden. Ja. En je um, nou, is natuurlijk tevreden over die, die wethouderskeuze. De, de portefeuille die is natuurlijk ook best wel uh, mooi. Um, ja. Maar als je dan inderdaad zoveel kandidaten uh, krijgt, wordt dan de keuze op een gegeven moment niet, uh, niet moeilijk? Of, of springt er dan echt eentje uit van nou, dit zou me best wel eens kunnen zijn? Dat is een soort voorgevoel wat je hebt, hè? Als je... Ja, ja, gelukkig hebben we natuurlijk ook een, een voorselectie kunnen doen als uh, commissie. Want we zaten daar met, uh, met z'n vijven in. En dan kom je uiteindelijk zeg maar tot een keuze van drie. En die was eigenlijk al heel snel unaniem. Uh, en uiteindelijk hebben we daar uh, respect mee gevoerd en ging dat eigenlijk, eigenlijk vanzelf. Ja. En dan kom je uiteindelijk zeg maar, bij iemand als Raymond terecht. Ja, nou, uh, ja, kijk, Gerard Kuipers is natuurlijk een heel apart uh, figuur. Hij moet hem dus eigenlijk uh, qua populariteit moet hij hem dus gaan verslaan. Dat is nog een lange weg te gaan, denk ik. <laughs> Want Gerard die was best wel uh, populair onder de bevolking. Dat was echt een, een wethouder van het volk, vonden heel veel mensen. Um, we missen hem ook met z'n allen, maar we hebben nu een nieuwe wethouder voor D66. En die gaat onder andere het uh, circuit doen. En om het circuit is het eigenlijk toen allemaal begonnen. Ja. Want uh, ja, jullie zijn in die tijd uh, dat jullie meestemden met de motie... zijn jullie uh, 100 graden gedraaid. Wat was daar nou de reden van? Ja, eigenlijk gewoon heel simpel. Hè? Op het moment dat je iets niet kan uitvoeren... dan, uh, dan heb je gewoon een fout gemaakt. En als je op de, als raad op het stoel van het college gaat zitten... Ja, dan kun je niet anders doen dan zeggen van... ja, sorry, dat was niet de bedoeling. En dat is niet de insteek geweest. En uh, dan nemen we het terug en dan corrigeren we het. Ja, ja ik vind dat knap hoor, want uh, dat kan ook niet iedereen. Want dat heel vaak zie je dat mensen dan uh, voet bij stuk houden. Um, ik, ik heb nog even het, het stuk erbij gehaald over uh, het, het voorstel over het aanleggen van een uitrit naar de openbare weg, de N200 uh, Boulevard Barnaar. Dat is dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat dikke stuk van 32 pagina's, geloof ik. Ja, daar werd niet in gesproken dat het specifiek alleen voor de Formule 1 was. Maar daar ging het allemaal uiteindelijk wel om. Dat men vond dat als die weg dan wordt aangelegd... Dan, uh, ja, dan moet die alleen voor de Formule 1 worden gebruikt. En niet voor andere commerciële activiteiten. Maar die weg die stond altijd al een keer gepland. Als daar dus geld voor was. En dat stond dus ook in het bestemmingsplan. En nou was er het geld, omdat er dus wat zou komen. Maar wat was nou zozeer het, het, het, het, het probleem met het aanleggen van die weg en hem dan gebruiken... voor het ontsluiten van die parkeerplaats. Want dat is mij niet helemaal duidelijk. En omdat jullie dus voor hebben gestemd... voor die motie destijds... Ja. ben ik toch een beetje benieuwd hoe jij er nu... achteraf tegenaan kijkt. Nou ja, kijk, de, de mening is niet verder niet veranderd... van D66 in de zin van... Uh, zeker niet die van mij. Uh, op het moment dat je natuurlijk een weg aanlegt... en dan hebben we het natuurlijk over uh, procedures... en, en de wijze erop... Dus in eerste instantie zeg maar, uh, nou ja, het geen bezwaar hebben als raad uh, voor het verplaatsen van die weg. Dat vond ik gewoon persoonlijk toen op dat moment ook te snel gaan. Dus ik heb gezegd, nou dan stem ik daar tegen. Om Pro procedurele overwegingen, want dat had eigenlijk veel sneller gekund. Of dat had eigenlijk al veel eerder in het proces uh, ja, bewerkstellig moeten zijn. En daar hadden we als raad ook al eerder een beslissing over kunnen nemen. Ja, want het is niet iets nieuws dat daar natuurlijk het Duits gebied ligt. En de vraag was eigenlijk waarom. En uh, nou ja, uiteindelijk zie je dat je ook als raad te weinig kaders hebt meegegeven. Nou, dat komt ook in menig rapport natuurlijk terug, omdat we dat als raad niet doen. Dus daar was ik ook al uh, eigenlijk inhoudelijk niet helemaal mee eens. de manier waarop het gegaan was. Uh, maar ja, dan heb je. Op een gegeven moment ga je dus in een proces zitten waar, waarin je iets koppelt aan een vergunning verstrekking, iets wat eigenlijk des is, ja, dan ga je dan een stap te ver. En dan moet je daar gewoon inderdaad een, uh, op aanpassen. Ja. Dat betekent niet ja, en verder betekent dat natuurlijk niet dat we opeens zeggen van nou, hè, dat mag dan van alle evenementen gebruikt worden. Mijn het probleem is natuurlijk dat het in, eigenlijk in alle stukken naar voren komt. Zou dat het dan een eerder moeten aanleggen, wat mij betreft. Ja, dat was ook ooit de bedoeling. Want ik geloof dat het zelfs al sinds 2005 in, uh, ja, in de diverse tekeningen en bestemmingsplannen uh, staat uh, genoemd. Dat dat ooit de bedoeling was. Alleen ja, toen was er geen geld voor. En daar was ook geen reden voor. Maar nu dus wel. Um, ja, een van die argumenten die ik dan uh, hoorde en heb gelezen is dat men dan zegt... Ja, het moet over de busbaan en dat is ook een fietspad. Dat het is gevaarlijk. Dat was dan het argument van uh, onder andere de provincie, als ik het goed begrepen heb. Ja, komt uit het verkeersbesluit. Komt dat naar voren van 2015, ja. ja. Maar ja, er zijn natuurlijk meerdere doorgangen, overgangen over die busbaan. Onder andere die camping die ernaast ligt. En ja, ja dat is dan geen probleem. En dat is in de zomermaanden iedere dag. Want ik rijd daar natuurlijk regelmatig langs. En er staat er altijd een lange rij van nieuwe gasten die dan naar binnen willen. En dat is ook over die busbaan. Ja. En dan hebben we het circuit in het weekend. En dat is dan, dan wel een probleem. Dus ja... Voor mijn gevoel is dat dan een non-argument van uh, mensen die er dan bezwaar tegen maken. Maar hoe zie jij dat? Nou ja, kijk, ik vind het sowieso nooit handig om, om uh, tegen de provincie in bezwaar te gaan. En wat de provincie natuurlijk nu doet door de gemeente aan te klagen. Maar ja, wat je eigenlijk, dat wil je eigenlijk voorkomen. Hè? Dat je dat lokale overheden elkaar gaan aanklagen. Dat staat eigenlijk nooit zo goed uh, in de picture, zeg maar. Dat geeft alleen maar wat negatieve... Uh, het is gewoon helemaal een negatief beeld eigenlijk. En uh, ja, de argumenten die je aanhaalt, ja, dan zouden we eigenlijk weer de bezwaren van de provincie nogmaals moeten herlezen. Om te kijken van waar heeft dat dan betrekking op. Ja, Voor maar... zover ik weet heeft te maken met het, uh, uh, eigenlijk de, de, de, de uitrit en het bezwaar die dat dan speelt. En betrekking betekent tot veiligheid. En we weten inderdaad dat er ook inderdaad een aantal campings zitten waar exact hetzelfde speelt. Ja, want toen daar wel een vergunning voor verleend is en nu niet. Waarschijnlijk omdat de wetten elkaar hebben ingehaald. En dat het normaal gesproken in de huidige situatie eigenlijk ook niet meer zou kunnen. Te zien de hoeveelheid verkeer die er dan overheen gaat. Ja. ja, daar kun je wat van vinden. En misschien is het ook wel de hoeveelheid mensen hoor die dan op dat moment van A naar B gaan. Dat het helemaal gaat opstropen Nou, nou daar kunnen we nog wel een discussie over voeren. En, en is het nou zo bij de provincie Noord Holland dat het de provincie is? Of is het... Eén gedeputeerde. Ja, nou, dat durf ik niet te zeggen. Ik ga ervan ja. uit dat het gewoon de provincie is. Ja, want er ja. zijn natuurlijk die gedeputeerden die houden natuurlijk alles in de gaten... en die willen natuurlijk overal uh, vinger in de pap hebben... en die willen dan uh, daar iets tegen doen. Ik begrijp dat wel, want verkeersveiligheid... Het is, het is ook een fietspad, maar ik vond het altijd een beetje raar... dat als je daar op het fietspad rijdt... dat er ineens een bus met 80 km per uur uh, achterop komt... dus schiet schrik je het lazer is... Dus ik vind eigenlijk die busweg niet zo geschikt als, als, als fietspad. Maar dat is dan een tweede. Um, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen: van nou, we gaan, uh, als het druk is in de zomermaanden. gaan we die busweg niet meer gebruiken als fietspad. omdat het gewoon te druk is daar. Dat zou natuurlijk ook een oplossing kunnen zijn. Het is een, een tal van oplossingen. Maar ik denk dat je daarvoor echt een respect moet. met de provincie en wat daar wel en niet kan. Ja. En het, is natuurlijk, het is gewoon niet onze weg. Hè? Dus het is een provinciale weg. En die weg is uh, van de provincie. Dus die gaan erover, inclusief uitritbesluit... of uitritvergunning, zeg maar. Dus dan zal het toch aan bepaalde eisen moeten voldoen. En de vraag is dan... van, hoe kun je naar het op elkaar komen? Uh, en ik denk dat... Uh, dat Raymond bij uh, de uitzicht... degene is die daar wel... Uh, uit gaat komen met de provincie. Ja, ja dat, uh, dat, uh, dat mag ik hopen. Ik, ik weet dat die weg vroeger niet van de provincie was. Die was tot en met Bloemendaal aan toe... was. Die van de gemeente Zandvoort. Nou, die moest toen gerenoveerd worden... Uh, daar was toen geen geld voor en toen hebben ze gesproken met de provincie. Die wilde daar graag wat uh, meer invloed hebben, want dat is aansluitend op de zeeweg natuurlijk. En die hebben toen gezegd, van, nou dan nemen wij dat over en dan bepalen wij het. Nou, dat haalt ons nu dus in links uh, en rechts. Dat dat dan ook ja. negatief kan uitvallen voor bepaalde besluiten. Want als dat niet van de provincie was, dan was het volgens mij geen probleem. Uh, daar ga ik dan inderdaad wel van uit er het geen probleem was. Ja. Maar goed. Genoeg over het circuit. Jullie nieuwe wethouder die gaat een aantal uh, ja, interessante leuke dingen doen. Uh, onder andere uh, sport, onderwijs, jeugd, zorg en welzijn, publieke gezondheid, uh, Metropool Boulevard uh, project en duurzaamheid. Ja. Wat is het eerste wat jullie gaan aanpakken? wat is het eerst dat ze het dat gaan aanpakken. Uh, ja, dat, dat moet je natuurlijk altijd een beetje aan het college overlaten. Wat ze als eerste oppakken en waar dan uh, ambtelijke capaciteit voor is. Uh, maar goed, uh, uh, ik heb al vernomen dat, uh, dat uh, de wethouder zich hier gaat zetten voor de tennishal. Die al een hele lange tijd op de planning staat. Ja. En ik, ik denk dat het ook belangrijk is om, uh, om te starten aan het Fonds, het NECO fonds en eigenlijk hoe we de komende tijd ook gaan zeg maar, door de coronacrisis heen komen. En wat we daar allemaal aan, aan werken hebben te bewerkstelligen. Dus het sociale domein zal, uh, ja, dat zal echt wel prioriteit hebben. Zeg maar. uh, met betrekking ook tot, uh, tot wat voor effecten zeg maar, corona heeft op de economie van Zandvoort. Maar ook gewoon op de lokale gezinnen. Dus uh, waar kunnen wij dan helpen om, uh, om armoedeval terug te, terug te werken zeg maar, of uh, eventueel te voorkomen. Ja. Ik denk dat dat wel de prioriteit zou moeten zijn van de gemeente op dit moment. En uh, ik, ik las iets over de renovatie van de krocht. Ja. Die al, ik geloof, 15 jaar op de planning staat... om dat een keertje aan te pakken, om dat een beetje uh, te moderniseren. Uh, als ik ja. het pakket zo zie van de portefeuille van uh, Raymond van Haafden... dan zit dat daarin. Zorg en welzijn, jeugd, onderwijs, sport, misschien duurzaamheid. Um, dat valt ook onder hem? Of... Is dat niet duidelijk nog? Is dat gewoon iemand van het college? De, klocht, de renovatie van de krocht zal niet onder hem vallen. En dat zal volgens mij onder Gert-Jan Bluis vallen. Ah, okay. Omdat hij volgens mij cultuur heeft. Um, en ik, ik verwacht wel dat er van, uh, van eigenlijk al na de zomer een voorstel komt van het college. Over wat we eventueel zouden kunnen doen om de krocht uh, te kunnen renoveren. Ja. Ehm... Um. Nou, uh, wij gaan het natuurlijk allemaal volgen. We willen natuurlijk graag een keertje praten uh, met uh, Raymond als er iets aan de, aan de hand is. Ja. Um, dan is hij natuurlijk altijd welkom en onze redactie zal dan zeker hem uh, benaderen. Um, we gaan het volgen. We gaan hem uh, uh, ja, binnenkort natuurlijk horen op de raadsvergaderingen, op de commissievergaderingen. Zal hij dan ook aanwezig zijn. Gaat hij ook in Zandvoort wonen, weet je dat? Nee, hij gaat niet in Zandvoort wonen. Oh, okay. Nee, volgens mij nog niet. nee. Ja. nee. Nou, misschien dat hij hier een tij, als hij hier een tijdje is, dan denkt hij: Nou, Sant voor het eerst toch wel een leuke badplaats. Ik ga hier ook wonen. Nou ja, dat, is, dat moeten we natuurlijk ook met uh, Remon overleggen. En natuurlijk ook hoe, die, hoe hij er naar kijkt over uh, twee jaar. Hè. Want dat is wel gewend uh, hij is wel gewend om in dat badplaats te wonen. Dus uh, dat is voor hem uh, niet iets nieuws. Ja. Uh, maar dat ligt echt een beetje ook aan, uh, aan hoe wij hoe het ervaren, hoe hij het ervaart. En hoe het natuurlijk na de verkiezingen verloopt. En of dat een logische stap is om om het dan door te laten stropen, stromen, zeg maar. Uh, maar vooralsnog uh, uh, zeggen wij in ieder geval vanuit de fractie... ja, zeker, het is een goede kandidaat. Dus we moeten gewoon kijken wat, uh, wat er gebeurt over ja, of, uh, of anderhalf jaar. Ja, ja ik heb uh, in Wijk en Zee gewoond. Dat is natuurlijk een heel andere badplaats dan uh, naar Zonsvoort. Um, nou, Michiel, uh, ik wil je bedanken voor het, uh, voor het gesprek. En uh, wij horen graag van, uh, van deze 66 in de toekomst hoe het allemaal gaat. En we gaan jullie zeker nog wel vaker uitnodigen voor een, een update. Leuk. Dank. Dankjewel voor je gesprek. Joe, jullie ook bedankt. Oké. Okay. Jo. afgelopen Dat was het nummer London Beat met Icebeam Thinking About You uit 1990 alweer. En het heeft drie weken lang in de top 40 gestaan op nummer 1. Ja. En het leuke is, in 1991 stond hij in Amerika op nummer 1. Ja, we waren echt wel uh, vooruit ja. in onze tijd. Ja, we waren zeker vooruit in onze tijd. Ja. En ik heb ook pas nog een nummer gehoord uit uh, uh, lang geleden... wat een einde maakte aan de tijd De confettis. Ja. dat nog? Ja, ja. ja, ik wilde er helemaal niet over praten. joh is dus voor mij... Uh, nou ja, oké. Okay. Uh, we beginnen even met de agenda. We krijgen zometeen. Uh, Sja Is uh, Sjaak ondertussen aan de telefoon? Helemaal goed. Nou, we gaan uh, gelijk met uh, Sjaak uh, praten. Goedemorgen. Goedemorgen Sjaak met Irene de Jager. Hoi. Hoi Irene. Hi. Uh, wat fijn dat we je aan de telefoon hebben. Eventjes uh, weggehaald uh, uit je werk. Want uh, je bent aan het werk, neem ik aan. Ja, ik ben aan het werk. Dus dan, uh, die telefoon ging maar. Maar ik zei nou, ik ga nu even opnemen. Want, uh, ja. Even Nee, tussenuit. Ja, ja, even de tussenuit. Even de tussenuit. Ja, de, de Zandvoortse boeken top 10. Yes. Hoe ziet die eruit op dit ogenblik? Nou, ik heb hier de, de die, uh, titels uh, 6 tot en met 10, die hebben we al een keer eerder genoemd, die zijn nu wat naar beneden gezakt. Ja. Dus ik ga ik, ik nu met nummer 5 uh, beginnen, want ja. dat zijn de nieuwe titels. Als, als je dat goed vindt. Ik is... vind het prima, ik vind het prima. Ja? Okay. Nou, op nummer 5 staat een boek van uh, Wilfried Jong. Uh, nou, misschien wel bekend, maar dat is een uh, fietsfanaat. Die dus schrijft en uh, een bundel heeft gemaakt uh, met columns en korte verhalen... ...over uh, ja, alle biorenners van de laatste jaren en de bekende namen. Merckx, Vroom, Armstrong en Ga maar door van de Pool. Dat boekje ja, neemt je dus mee naar de rondes en de klassiekers die we, die we gehad hebben. Dat, die staat op nummer 5. Dus het is inderdaad wel echt een boek voor de liefhebber, hè? Ja, dat is echt een boek voor de liefhebber. De Tour de France komt in augustus, nog ik. Maar, uh, nou ja, dat kan je alvast een beetje. Maar het boekje loopt erg goed, dus het is ja. echt een leuk, een leuk boekje. Mooi. Nummer vier. En nummer vier, dat is een heel ander boek. Dat is uh, Dag en Nacht. Uh, dat is van Helga van Leur. Uh, nou, die ken je waarschijnlijk wel van de weer. Van de Weer mevrouw, ja. Dat. Ja, en van Govert Schilling. Die, uh, die schrijft veel over de... Uh, noem je dat, hemellichamelen en zo. Uh, en dit is een boekje uh, met allerlei antwoorden op vragen van waarom is de lucht blauw en de zonsondergang rood en waarom ontstaat een regenboog? Dus eigenlijk op een uh, hele leuke manier verteld, uh, een beetje ver, verduidelijken wat uh, planeten en de zonsverduisteringen, vallende sterren, wat dat allemaal uh, inhoudt en hoe dat ontstaat. In normale mensentaal. In normale taal, ja, ja, klopt. Nou, nou ja, het is natuurlijk heel bijzonder dat zo'n boek op nummer 4 staat, hè? Want ik bedoel... Ja, zeker. Dat zeker. heeft te maken met onze gasten ook? Uh, ja, denk het wel. Maar het weer interesseert natuurlijk heel veel mensen. En ik, ik denk dat dit... Uh, ze zal waarschijnlijk op de tv ook wel reclame over dit volgemaakt hebben. Ja. Dat dit uh, de mensen komen er echt voor binnen van... Heb je dat boekje van Helga van Leur? Dus vandaar dat, dat er wel wat promotie geweest is, denk ik. En dan merk je meteen in de top tien dat hij uh, in een eentje omhoog gaat. Heel mooi. Nummer drie? Ja, nummer drie. Nou, dat is een, een Saskia Noord. Dat is een al onbekende schrijfster natuurlijk. Ja. Die heeft het boek Bonuskind nu in de top, uh, top 5 staan. Uh, ja, een spannend boek. Uh, dat zijn we van haar wel gewend. Van, uh, van terug naar de kust. Onder andere is de meest bekende. Ehm... Uh, ja, het gaat over een, een 15-jarig meisje die wakker wordt... morgens met het gevoel dat haar moeder wat is overkomen. Uh, nou Dan gaat ze op zoek naar... De, ...de bed is niet beslapen... ...en ze heeft de mobiele telefoon thuis laten liggen. en dan Dit verhaal vertelt dan de 24 uur die daarna volgen. Maar dat ga ik niet verklappen natuurlijk. Nee, maar nee, dan is, <laughs> anders is de spanning er vanaf. Dan is de spanning er vanaf, hè? Maar is, Saskia Noord is altijd goed voor een, voor een top, uh, top 5 plek. Dan, ja. Al jarenlang. Dus dat gaat altijd goed. Oké, okay. nou, nummer twee. Nummer twee, nou, dat zal de meeste mensen ook niet verbazen. Dat is dat boek wat uh, Mark de Hond geschreven heeft. Ja. Uh, er is natuurlijk ook een heel uh, programma over hem geweest. Ik heb het ook zelf gezien. Uh, ja, en hij heeft nu uh, Licht in de Tunnel. Uh, geschreven uh, vanaf uh, eind 2018 dat hij, hoorde dat hij ziek was. En hij uh, heeft toen een dagboek bijgehouden met uh, goede momenten en slechte momenten. En ja, dit is eigenlijk een, zijn afscheid in de vorm van een boek ja. die hij geschreven heeft. En ook voor zijn kinderen later om dat uh, vast te leggen. Ja, ja. Heel is een bijzonder, heel bijzonder boek. Uh, maar ja. Hij verkoopt heel erg goed. Ja, ja, er zullen heel veel mensen zijn die uh, zich herkennen natuurlijk niet in zijn situatie. Want die is volgens nee. mij wel heel erg bijzonder. Klopt. Maar wel Klopt. Uh, met uh, de ziekte die hij heeft gehad. En uh, daardoor natuurlijk uh, dit uh, zeg maar willen lezen. Dus dat is heel ja. Ja, nou, ja, mooi. Nou, nummer één. Nou, nummer één. Dat gaat over voetballen. Hoe kan het ook anders? Echt waar? Eh, Wesley Snyder. <laughs> ja, die staat uh, al twee weken nu op nummer één. En dat had ook al een beetje te maken met uh, Vaderdag die we achter de rug hebben. Maar dat is echt een uh, nou ja, typisch mannenboek. En vrouwen mogen het natuurlijk ook lezen, maar daar wordt voor 90%, 90 door mannen gekocht. Ja, of als cadeau uh, voor mannen. <laughs> als cadeau voor mannen, ja. ja. Nou, Dat uh, hoef ik niet uit te leggen wie dat is, Wesley Snyder. Nee. En die heeft natuurlijk ook wat een en ander uh, meegemaakt. En daar vertelt hij uh, in dit boek over. Ja, dus, maar, uh, ja. ja daar, weet je, daar valt ook niks op af te dingen. Wesley Slijder, uh, iedereen uh, kent zijn verhaal. Uh, zijn huwelijk, twee huwelijken ja, twee huwelijk. moet ik zeggen. Uh, ja. En alles wat erop en eraan uh, zit, uh, minder leuk en leuk. En dan vertelt uh, hij dan aan Kees Jansma. Nou, dat is ook geen onbekende. En daar heeft hij zijn verhaal aan verteld. En zo is dat. En die die heeft dat mooi opgeschreven. Die ja. heeft dat mooi opgeschreven, ja. Ja, dan heb ik nog een, uh, een, een persoonlijke vraag. Nou ja, persoonlijk valt het ja. wel mee hoor. De zeven zussen. De zeven zussen. Nou, ik, heb, ik hoorde van de week al zoiets dat daar misschien een vraag over kwam. Uh, ja, dat blijft bij ons in de afdeling... Dat valt niet echt onder literatuur, maar uh, wel in de literatuur top 10... die domineert die al anderhalf jaar, denk ik, de zeven zussen. Echt waar? Hè? En, ja, en die veranderen bijna niet van plek. En ik heb toevallig, omdat ik wist dat er een vraag ging komen... gisteren eens even nagekeken wat we daar nu van verkocht hebben. En we hebben er 1100 totaal van verkocht nee. in anderhalf jaar tijd. Van, de, van uh, Eerst natuurlijk deel 1 het meest en dan, ja, we zitten nu op deel 6... En dat blijft verkopen. Waanzinnig ja, Waanzinwekkend is dit. Ja, persoonlijk <laughs> dan vind ik ook het een, een meegemaakt. geweldig uh, boek. En uh, als ik even de kans krijg om te lezen... dan, uh, dan, dan ga ik daar weer in. Uh, ik geloof ja. dat ik nu uh, bij nummer drie ben. Of nummer vier. Ik weet niet meer precies welke ik uh, heb gelezen nou, al. Maan. ja. ja. Uh, ja, um, ja ik heb begrepen dat uh, bij een collega op IJburg... het miljoenste exemplaar verkocht is. Oh, okay. Maar dat was al in oktober... Ja, ja, ja. Ja, maar dat is toch ook heel bijzonder, hè? Ja, ik, ik zeg, we zitten hier bijna 25 jaar, maar ik heb dit nog gewoon nog niet meegemaakt. Uh, Zo'n hype. En we hebben natuurlijk wel uh, de Silatijnse belofte ooit gehad en, en van Holle, de, de boeken. Maar dit, dit is gewoon, uh, omdat er ook zoveel delen zijn, is dit gewoon een topper. Ja, en je wil verder, hè? want tenminste, dat is mijn ja, ervaring. Als je begint met de zeven zussen, dan, dan is je nieuwsgierigheid is geactiveerd. En dan wil je verder. Dus nou, dan ga je naar Storm, je gaat naar Schaduw en dan nou, ja. maanden in zon. En dan is natuurlijk de volgende vraag. Wanneer komt het laatste boek? Ja, het daar, zevende dat, boek? Dat houden ze nog spannend, hè? Ja. Dat, uh, dat was bij Zon ook zo. Dat die datum is geloof ik drie of vier keer verschoven. Uh, eerst was dat voor de kerst, en toen na de kerst, en zo ging dat maar door. Dus, dus het is onduidelijk wanneer deel 7 komt. Ja, nou ja, maar dan, dan hebben we wat te wensen. van uh, van spoorloos, dus ik zeg van mij mogen er een paar zussen gevonden worden. Toch? Ja, precies. <laughs> ja. Hey, uh, je, je, je leest natuurlijk zelf ook, hè? Dat, dat lijkt me tenminste ja, uh, evident. Um, wat is jouw persoonlijke tip? Ja, um, um, uh, het mooiste boek wat ik tot nu toe uh, gelezen heb de afgelopen jaren is uh, Het Hoogennest van uh, Roxane van Ypres. En dat gaat, uh, waarschijnlijk is de titel wel bekend, over uh, de Tweede Wereldoorlog, over twee Joodse zussen die uh, in het gooi een villa hadden. En uh, daar heel veel uh, ja, Joden hebben geholpen met onderduiken. Uh, dat blijft me gewoon zo intrigeren, dat boek. Dat, dat, dat, dat houdt me elke keer weer bezig hoe dat, hoe dat ging toen de tijd. Ja, maar het is het, het, is het, het, is het verhaal, uh, ja. maar waarschijnlijk ook de manier waarop het geschreven is. Ja, klopt. Uh, ik, ik, ik ben een liefhebber van boeken over de Tweede Wereldoorlog en dat lees ik graag, maar uh, gewoon een stuk interesse in de geschiedenis. Maar de, dit boek, dat pakte me eigenlijk vanaf de eerste... Het die... En het heet Het Ontstaande Nest? Nee, Het Hoge Nest. Oh, pardon. Het, on, het Hoge Nest. Hoe kom ik nou bij het? Zo hoge... heette dat uh, gebouw, die, die villa in, uh, in Bussum. Uh, ja, in Gooi. Oké. Okay. En dat is een, uh, echt een aanrader. Oké. Okay. Ja. Nou, en dan het spannendste boek... Wat, wat, wat is het, het meest verkochte spannende boek wat je hebt? Tenminste, echt dan in, in, in een thrillerachtige, uh, detectiveachtige ja, serie? Uh, op dit moment toch, Saskia Noord? Ja. Ja, er dat dat, dat komt op dit moment niet zoveel spanning in. Uh... Je bent en, af en toe en, moeilijk en... Te... te horen, Sjaak. Ja, oh, gaat het nu beter? Ja, nu is het beter. Ja, ja, we hebben natuurlijk een hele periode gehad met Zweedse en Noorse schrijvers. Uh, nou, dat, dat, dat loopt ook nog steeds goed. Maar echt Nederlandse uh, schrijvers, uh, die zijn dun gezaaid hoor, de uitgaves. Ja, ik persoonlijk ben een grote fan van Marco Tames. Onze plaatselijke ja. schrijver, die heeft natuurlijk echt een paar prachtige, spannende boeken geschreven. Ja, die laatste loopt het best, hè? Ja, die echt. Maar overal, die loopt echt super. Ja. Ja. Ik moet zeggen dat ik Vriend en Vijand uh, ook uh, uh, een geweldig boek vond trouwens. Ja, al zijn spannende boeken vind ik echt ook echt ja. spannend. Ja. En, en op zijn Marco's uh, geschreven met echt mooie teksten, mooie woorden. Hij is echt, ja, hij is wel iemand waar je over na moet denken als hij iets schrijft en iets ja, zegt. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar ik, ik merk zelf wel dat de spannende in boeken inderdaad van hem beter lopen dan de eerdere boeken die hij had. Ja. Uh, en vooral het laatste boek, dat is tot nu toe zijn best verkochte boek bij ons in de winkel. Ja. Ja. Nou ja, ik, ik, volgens mij is hij gewoon nog steeds elke dag aan het schrijven. En doet ja, zijn best dus... om weer nieuwe boeken te laten uitgeven. Juist. Marco en er komt er nog wel wat aan, denk ik. Ja, zeker weten. Ja, ja, Ja, nou hebben we natuurlijk corona, de erge corona gehad. En het is nu ja. iets minder. Ik loop natuurlijk net als elke zandvoort regelmatig bij jou binnen... om het een en ander te doen. Eh... Uh, uh, er was eerst keurig een, een, zeg maar een rij gemaakt naar achteren. En dan moesten mensen zich uh, daar uh, vervoegen naar de lijntjes. Uh, waar ze... Niet iedereen snapte dat trouwens. Er nee. gebeurde echt wel eens dat mensen gewoon doorliepen. Zo van, en dat je dan moest zeggen van uh, sorry mevrouw, maar we, we staan in een rij hier. Nou ja, goed. Terwijl het toch heel duidelijk aangegeven was hoor. Het is niet zo dat jullie ja, dat. Ja, uh... En uh, de mensen worden wel gecorrigeerd door andere bezoekers, <laughs> ja. Dat loste ja, dat zich was... meestal wel netjes op, uh, ja, volgens mij. Ja, meestal lost het zichzelf op, ja. ja. Maar we, we houden er nog steeds vast aan, hoor, aan die regels. En, uh, ja, we hebben ook over dat gel staan. En uh, van die schermen bij de kassa, daar zijn we ook wel heel blij mee. Hoe gaat het bij die pinautomaten? Want daar, daar is natuurlijk hè, mensen met uw vingers aan het apparaat... Uh... Nou, die pinapparaten maken we eigenlijk... Dus een vast patroon, elk half uur worden die geschuimd uh, gemaakt. Net als de schermen van de PostNL, waar mensen een handtekening op moeten zetten. Ja. Uh, nou, er staat ook gel bij, maar ik merk wel dat er veel meer contactloos betaald wordt. En dat, dat heeft echt een vlucht genomen. Dan hoef je natuurlijk het hele apparaat niet aan te raken. Nee, want je houdt je kaartje er tegenaan en die raakt niets aan. Mensen raken niets aan ja. en uh, dan hoeft er ook niks ontsmet te worden. Dus uh, dat is wel ja, heel prettig. Ja. En er zijn in het begin waren er wel heel veel mensen angstig ook. en Je merkt wel dat dat nu een beetje... Een beetje Relaxer wordt gelukkig weer en uh, we weten ook niet wat er allemaal gaat gebeuren, maar op dit moment uh, is die echte angst dus wel een beetje weg. En, ja. uh, we hebben ook een hele periode dat mensen het en scherm niet aan te raken. Nou ja, dan hoeven we alleen maar een rijbuisnummer in te voeren bij en dan uh, was het ook goed. Dus je, je, je, je werkt er zelf ook nu anders, je gaat er anders mee om en proberen om het uh, ja, voor iedereen zo uh, goed mogelijk te doen. Ja. Maar uh, net als die schermen, we zeggen al tegen elkaar, die laten we lekker voorlopig hangen. <laughs> ja, daar kun je gewoon gebruik van maken. Dat is, ja, wel, dat is het helemaal is goed. Gewoon. Ja, dat het is, is natuurlijk ook. En, uh, maar uh, dat is, werkt prima zo, ja. Ja, veiligheid voor, je, voor jezelf uh, en, en, voor en je personeel. Voor de medewerkers en ja, Uiteraard, en voor de gasten ook. Dus uh, ja, het blijft natuurlijk altijd wel een dingetje. Want mensen ja. komen natuurlijk binnen en pakken een kaartje om naar te kijken. Zetten het weer terug. En ja. dat doen ze ook niet met handschoenen aan. Dus dit, het, het nee, is altijd nou, wel een beetje ingewikkeld. Het is een beetje ingewikkeld, dat ben ik met je eens, ja. ja maar, maar je probeert het met elkaar. Probeer uh, ja, je gewoon je best te doen om... om uh, dat voor de mensen de drempel zo laag mogelijk te houden... Dat er, uh, ja, dat er wat mis kan gaan, eigenlijk om het zo maar te zeggen. Dus, ja. uh, de wet nou, is goed. Al Iedereen ja. lekker aan het lezen. Uh, ik ja, ja, ja. hoop dat we nummer zeven van uh, de zusters uit uh, gaat komen. En voor dan, de rest, spreken ja. dan spreken we elkaar vast weer. Dan spreken we elkaar vast weer. Ik wens je een heel fijn uh, zonnig weekend. Uh, en ja, uh, tot dankjewel. horens. Ja. Succes met het programma. Hè? Dankjewel. Okay. Wij uh, gaan afsluiten. We gaan, uh, oh, kijk eens aan. Tot ziens. Dankjewel. Dag Sjaak. Doei, doei. Goed, we gaan afsluiten. Wij hebben nog een heel klein stukje agenda. Dat moeten we wel proberen er doorheen te krijgen. zeven. Um, dat is morgen. hè? Zeg ja. ik dat goed? Ja. Dat morgen dan is er uh, in de protestantse kerk een kerkdienst... met de Amsterdamse dominee M.W. Gerels. En dat is om tien uur. Uh, u dient uw contactgegevens achter te laten in verband met de corona. En er is geen gemeentezang en geen koffie, maar u kunt wel een kaarsje aansteken. En de agatha parochie is de tweede en de vierde zondag van de maand weer open. En ook daar dient u zich van tevoren aan te melden op www.rkhaarlem.nl slash vieringen. En dan uh, is de kerk weer open op woensdag, zaterdag en zondag van half twee tot half vier. Maar dat kunt u op de site van rkhaarlem.nl allemaal vinden. Nou, dan is er op de 27 juli tot en met 29 juli een kleinschalig alternatief voor de Pride at the Beach. En dit zal ondersteund worden middels een speciaal radioprogramma van onze omroep. Naar de informatie hierover zullen we u de komende weken mededelen. Precies. En dan iedere maandag, dinsdag, woensdag en donderdag... is er een sportinstuif voor kinderen van groep 3 tot en met 5... en groep 6 tot en met 8. En deze activiteiten zijn gratis. Voor meer info kunt u kijken op www.veiligsporten.nl. Dan het wijkcentrum met pluspunt in Noord... en wijkcentrum de Tram in het centrum. Die gaan ook weer meer activiteiten organiseren. En de belbus die rijdt ook weer... Wel is het dragen van een mondkapje verplicht. En de belbuschauffeur kan niet helpen met in- en uitstappen. Kijkt u voor een overzicht op www.plus.zandvoort.nl... of belt u even met 023 57 -40330. De gemeente, deze maand is er, zijn er geen commissievergaderingen... en er is geen gemeenteraadsvergadering. Op 8 september is de eerste raadscommissievergadering weer... en dan zullen wij die zoals gewoonlijk live uit gaan zenden. En verder... Ja, zijn alle grootschalige evenementen... afgelast tot uh, voorlopig na de orde... Uh, 1 september. en Dus geen Dancing in the Street... geen Zandvoort live, geen kerkpleinconcert of Chanticoren Festival. Helaas. Ja. Dan uh, een herhaling, Cor. Ja, voorlopig en tot na de orde is dat... op maandag van, uh, van 12 tot en met 2. En uitzending gemist... dan kunt u gaan naar www.zfmzandvoort.nl en daar kunt u dan uitzending terugbeluisteren door naar archive.org te gaan en dan kunt u datum en tijd invullen. Oké, okay, wij bedanken Thomas de Jong, de muziek was van Coordraaier, de redactie van Gert van Kuik, de presentatie Koordraaier. en Irene de jager. We gaan eruit. Heel mooi weekend. Tot de volgende keer. Dag. Doei.